Europese leiders voeren de druk op Rusland op... om akkoord te gaan met een staakt het vuren van 30 dagen in Oekraïne. Dat is een plan van de Amerikaanse president Trump. Oekraïne en leiders van Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Polen zijn het daarmee eens. Ze willen dat het maandag ingaat. De Europese leiders dreigen met verdere sancties tegen Rusland als het land niet akkoord gaat. President Poetin weigert tot nu toe om akkoord te gaan met een staakt het vuren... Het wil eerst dat westerse landen stoppen met het leveren van wapens aan Oekraïne. De Vuelta Feminina is gewonnen door Demi Vollering. De renster won de zware slotetappe en eindigt daardoor net als vorig jaar op de eerste plaats in de Ronde van Spanje. Anna van der Breggen eindigde als derde, drie seconden achter de Zwitserse Marlène Russig. Het is de vijfde keer op rij dat een Nederlandse wielrenster de Ronde van Spanje wint.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 And take your baby by the hill And do the next thing that you feel We were so in vice, And I dance all dance. We were cool on craze. When I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 So in place In a dance hall days We were cool and crazed When I, you And everyone we knew To believe, do and Sharing what was true I said That's all day's love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 bij Zandvoort op zaterdag. Het tweede uur alweer, uh, Thomas. En uh, die begonnen met met Chung en Dance All Day Long. Nou, als je er zin in hebt, gewoon doen, hoor. Ook al heb je ja, dan snel wat, een uh, beetje warm natuurlijk. Ja, is een hier ook temperatuur. warm. Ja, maar je hebt <laughs> alle ramen opengegooid. Ja, dus maar uh... de deur gaat ook weer dicht. Oh ja, de deur oh wat voor ja. De deur ja, is goed. Dat, uh... ja. Nou Doe ja. ik zo. Ja, dat gaan we zo meteen oplossen. <laughs> wat gaan we in uh, dit uur allemaal doen? Uh, we gaan zo bellen met Jaap, want als het goed is, is zeven minuten geleden de wedstrijd begonnen van S.V. Zandvoort tegen Rijger Boys uit Herogwaard.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 En uh, ik heb nog wat nieuwtjes tussendoor, uiteraard. Nou, mooi. En Jaap had ook uh, nog een uh, verzoekplaat. Nou heb ik al een andere van die artiest gedraaid. Hij is wel veel tegen hè. <lacht> maar ja. hij wilde ook weer een andere <lacht> horen. Nou ja, die gaan we zo meteen wel draaien, okay. Jaap. Maar dan gaan we eerst uh, Robert van Hemer draaien. De nieuwe single, Mona Lisa. Ha juk is van Dior. Haar tas Louis Vuitton. Ze rijdt in een Renault. en reist de hele wereld rond. Hakke noeboet en... Compleet. Ik wil zo graag weten hoe ze heet. Ja. Ze is een echte Picasso. Oh, wat leg ik de lat hoog? Oh. En zonder de pijn aan te denken, stap ik op haar Ik spreek geen woord maar ik denk wel als je er als af. Voila, voila. Zie je ze net die kassa. Halba echt in lat hoog. En zonder er bijna te denken, stap ik op haar af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 Ed heeft de volgende mensen de wij in gestuurd. Dat is uh, doelman Mika Bloem, die staat in het doel. Silvio Sjubashi, Tijn Post, Reven van der meij Jubie. -de uh, Gio Koudrington, Opmanen Per Kars de Vries, Jesse de Haan, Rico van de Burg, Dani Bakker en Menno Iepenburg. en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 Aan. Mag niet S-huis. Die volgt de wedstrijd van SW Zandvoort vanmiddag. De wedstrijd tegen eigen boys op het Duintjesveld. En goed nieuws, we net in de uitzending, hè, want het staat 1-0 voor SW Zandvoort. En dat is een lekker begin zo tegen de nummer 4 uit de competitie. Ga zo door, mannen. En uh, straks schakelen we weer live over. naar nou, ja, maar eerst meer muziek. See sí. He, ...die vrolijke muziek uit de jaren 80. High Fidelity, hoor je. The, the Kids from Fame. We gaan uh, weer over naar uh, Duitsersveld, ...want uh, Jaap Koper die is uh, daar aanwezig bij de wedstrijd van vanmiddag. En houdt uiteraard voor ons uh, de stad uh, in de gaten... ...als we in ieder geval uh, verbinding uh, kunnen krijgen. En anders uh, moeten we even... Ja, we hebben Jaap uh, Koper uh, in de uitzending. Jaap, nogmaals goedemiddag. En uh, jij hebt uh, volgens mij weer uh, goed nieuws voor ons...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 Dus ik moet dat ook een beetje uit mijn hoofd. Ja, ik heb niets voor niets een wedstrijdformulier voor mijn snuffert, Dus dat, uh, Maar dit vrije trap mag uh, genomen worden. Die uh, wordt van achteruit uh, gegeven. Raven, Wandermeij, Dubi -de is degene die... Nee, Tijn Post is dat. Die uh, geeft uh, de, uh, de bal aan. En uh, nu wordt er een lange bal naar voren gegeven. Maar die is niet te belopen voor...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 Ja, en ja, wilde eigenlijk uh, over de reddingbootdag nog wat uh, ja, vertellen. Maar ja, die is natuurlijk tot uh, 4, uur. 4 uur, dus dan moet je wel heel snel zijn. Ja, Zandvoort is niet groot, hè? Niet groot, dus ren er even heen. Ja. En uh, we gaan nog nazi. even kijken wat ze doen uh, daar. Ja, precies. Uh, en dan morgen op, dan gaan we weer eerste rang zitten, want dan is American Sunday weer in Zandvoort.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 Ah. dan wordt er uh, vijf kilometer in de donker gerend. Ja, vorig jaar voor het eerst uh, dat ze dat uh, ingevoerd hebben. Ja, klopt. En uh, nou ja, dat was een succes. Dus dit jaar ook weer.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 ja ongeveer vier, vier nieuwe bandjes vier nieuwe bandjes <laughs> ja vroeger moesten er dan uh, benzine ook nog bij uh, trouwens maar, uh, ja dat werd er gevaarlijk op ja een moment, jo Jos Verstappen he? was er ook niet echt een fan van, <laughs> van dat geloof ik die, dus, die reed er vaak met de slang mee ja daar, dus uh, <laughs> nee ja mooi, uh, mooi dat het circuit weer uh, vol uh, actie heeft ja. en dat ook uh, al die teams uh, toch uit uh, uitgekozen hebben als uh, testbaan uh,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 De disco-hit van de uh, Brothers Johnson. Je stampt zo op de zonnige zaterdagmiddag. Zet we bij je tot aan vijf uh, uur met dit uh, radioprogramma. 2-0 momenteel uh, op het uh, voetbalveld, dus dat zijn ook uh, goede berichten. Dus het gaat allemaal lekker hè, zo uh, vanmiddag. Nou, zeg dat wel, nog. Ja, en uh, ja, ondanks uh, ons gewicht voelen we ons af en toe zo licht als een veertje. <laughs> Heb jij dat niet ook? Ja, zeker. Ja, hè? Nou, over licht als een veertje gesproken, Rob. Oh, ja, mooi bruggetje.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 Zo licht als een veertje. Nou, laat maar horen die plaat, uh, Thomas. Ik ben heel erg benieuwd. Oh, oh, oh, oh, nee, dat hoort vanwege. Ik deed toch niks verkeerd, toch wel? Zag je dat? Ja, nou ja, start, start dan maar. Begin okay. meteen. komt hij. Nee, hier is hij. Ik me. word gezocht door mijn gevoelens... maar ik wil niet met ze praten. En ik weet dat het niet goed is... maar ik blijf het zelf vervagen...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 Laat me verdwijnen in de Ik Voel me te goed om te vertragen En ik zou willen dat het zo blijft Muziek gaat om me heen, kopje onder in extase, Ogen dicht Ik ga me laten dragen in de armen van de avond Zo licht als een vindje Zweef ik door de nacht. Wel, die korte plaatjes, die zijn allemaal voor uh, TikTok. Zal ik uh, deze, zo licht als een uh, veertje. We gaan weer uh, naar uh, Jaap op uh, Duintjesveld, een zonnig Duintjesveld. Je hebt wel de goede dag uitgekozen, Jaap, om uh, verslag uh, te doen.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 Maar, nou moet ik even opletten, want bijna was dat uh, even gevaarlijk uh, aan de kant van uh, Rijn Borst. Maar uh, die kans is toch om zeven uh, geholpen, mede doordat uh, de speler ook weer uh, Ahmed Kudlu heet die man. En die uh, is in ieder geval niet doeltreffend genoeg geweest. En nu uh, is het zo dat uh, heel eventjes dacht uh, Jesse de Haan de bal mee te nemen, maar dat uh, ging ook niet door, omdat er nog een voet van.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 Hoewel er wat meer uh, druk van uh, achteruit uh, komt. Uh, en dat merkt de Rijgen Boys uh, in dat opzicht. Want ze komen er niet echt helemaal doorheen. Zo, er worden twee uh, mensen worden omvergekegeld. Nu uh, wordt, er een, uh, wordt er een gele kaart uh, getrokken voor een uh, van uh, de spelers van uh, de Rijgen Boys. Ja, hij gebaart wel dat hij uh, de bal uh, speelt. Maar hij wordt toch echt uh, gewoon op de bon geslinkerd door de scheidsrechter. En dat is Mick Leijdekker.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 Moda, dat is de man die scheidsrechter is vandaag. Die, die vindt dat toch wat schromelijk overdreven, maar hij wordt toch echt op de bom geslingerd. En dat betekent dus een tweede gele kaart binnen nou, wat zou het zijn, één minuut tijd. En dat speelt wel wel. Ja, dat, nou, dat gaat helemaal niet goed? Voor de tegenstander niet, nee. Maar er is weer een bal het veld ingebracht.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 En die app kan je weer downloaden in de Play Store. Helemaal gratis en voor niks. Houd de radio aan. Wat hebben we nu een Randa Michael Walder voor je met Divine Emotions. Naar radar Michael Walden hoor je met de uh, Divine Emotions. Ja, voordat ik het uh, vergeten, uh, is het alweer so zover. Morgen is het uh, moederdag. Ja, Rob. Ja. Ja.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 Dus uh, mama Renalda... Dat nou, zit ik al weet, al ik goed. weet dat ze luisteren, dus ik kan niks uh, erover vertellen. Oh, ja, nee, okay. Dus ik heb het geprobeerd voor je, ja, maar ja, uh, ja. ik krijg het niet uit Thomas. Nee. Dus, uh, nee, wat heb jij nog te melden zo? Nou, ja, uh, doe, eens, doe eens een gokje, hoeveel denk je, hoeveel moeders zijn er in Zandvoort? Die morgen he, een cadeautje krijgen. Nou, moeders in Zandvoort? Krijgen. Duizend. Want dat is onderzocht namelijk, Rob. Duizend moeders.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 Kom staan! Wie staat er altijd voor je klaar? Dat is toch je moedertje? Wie krijgt er alles voor elkaar? Aangebonden Dat is toch je moedertje Wie legt luisters op je bonden Dat is toch je moedertje Zij is alles in dit leven Dat ze jou eens heeft gegeven Zij zal alles aan je schenken Ook al ga je later trouwen En een eigen mesje bouwen Mama blijft steeds aan je denken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 Als we cadeaus nu in huis halen. Dat is dus toch je jammer. Zo is het, dat was Corrie Op naar het nieuws weer van 4 uur graag. Tot zometeen. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de Aether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur.